Middernacht, het is nu zondag 6 maart. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt alle Nederlanders in Jemen aan... het land te verlaten als hun verblijf daar niet strikt noodzakelijk is. Ook is er een negatief reisadvies gegeven voor Jemen. Aanleiding hiervoor zijn volgens Buitenlandse Zaken... de politieke onrust in het land en de demonstraties tegen het regime.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 In saoedi arabië zijn het vooral de shiiten die een opstand komen tegen het soenitische regime. De shiiten maken 15% uit van de bevolking en wonen in de gebieden waar de meeste olie te vinden is. Ook in Oman worden betogers aangepakt. Het OM heeft gezegd dat deelnemers aan demonstraties zullen worden vervolgd. PSV blijft koploper in de eredivisie en houdt drie punten voorsprong op de nummer 2 FC Twente. PSV won afgelopen avond na een hectische slotfase met 3-2 van Excelsior. In de laatste minuten van de wedstrijd kregen beide ploegen nog een strafschop en die werden allebei benut. Ook FC Twente wist thuis te winnen met 2-0 van NAC Breda. En ADO Den Haag is opgeklommen naar de vierde plaats in de eredivisie door een 5-1 overwinning op NEC. Ook Vitesse heeft een belangrijke overwinning geboekt... door met 2-0 te winnen van VVV Venlo. Daarmee is het gevaar van degradatie voor Vitesse minder groot geworden. Dan het weer wisselend bewolkt en overal droog. Minima rond of net onder het vriespunt. Komende ochtend nog altijd bewolkt, maar later op de dag... schijnt de zon uitbundig. Het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede avond. En we mogen terecht spreken van een bijzonder goede avond... want ik heb een prachtige avond beleefd. Ik zat vanavond in de kleine comedie te Amsterdam... en daar zat ik bij een voorstelling van Daniel Lodius. En ja, deze oud frontman van Skik heeft een nieuwe plaat gemaakt... en die bracht hij ten gehore... Met nog twee andere goede muzikanten en het werd echt een zeer bijzondere avond. En het mooie is dat we nu in het College Hotel zijn te Amsterdam. En hier achter kamer 108 zit hij, Daniel Lohus, de man net nog op het podium van De Kleine Comedie. Nu hier in deze kamer. En ik ben benieuwd hoe hij de avond beleefd heeft, want ik heb een prachtige avond gehad, maar... Wat maakt hij? Kijk, daar ja, staat hij kijk. net nog op het podium ja. en nu al bijzonder goede avond. Ja, ja. Ach, ja. Uh, Daniel, mag ik als eerste zeggen dat je mij enorm verwend hebt... met deze schitterende voorstelling, zeg. Ja, dank je wel, ja. ja. Ja? Heb jij net zo genoten als ik? Ja, enorm. Het was, het was heel bijzonder, ja. Het is, het is uh, <kliek> ja, niet alleen omdat het een kleine comedie is... Maar, want het is nou een enorme eer om daar te staan en sta je daar op het podium... Maar, ze allemaal gestaan hebben. Nou, de mensen zijn toch. Mensen vinden het ook extra speciaal in de kleine komedie. Dat merk je gewoon. En, en, uh, en dat is het ook gewoon. En dat geeft vanavond. avond... Ja, dit was dan de tweede op rij. Dat geeft die avond toch een heel extra lading. En uh, zo heeft elke avond waar je ook staat. Ik bedoel, als je in de, de Drufabriek in Ulf staat. Dat is ook een mooi theater. Dat is ook helemaal te gek. En dit heeft ook weer zijn eigen charme. En, Soms denken we, ik wil het eigenlijk niet, maar ik wilde eigenlijk niet dat, dat het in Amsterdam dan extra speciaal is of zo. Maar de kleine komedie, ja, Zonneveld heeft er gestaan en kan en noem maar op. Maar waarom wil je dat het geen eh, speciale avond ja, is hier in Amsterdam? Tuurlijk, tuurlijk wil ik wel dat het een speciale Wat? avond is, maar ik wil eigenlijk niet dat, omdat het dan in Amsterdam is, dat het dan, weet je wel, want, want Geert Thijs in uh, Stadskanaal, nou, daar, daar kom je ook behoorlijk hier op de piepen van het podium, hoor. Ja? Zo is het wel. Maar ja, toch, doe maar, zo gaat het. Ja. Ben je nu ook hyper de pieper dan? Ja, man. Ja? <laughs> ja, dit is eerst nog niet afgelopen, hoor. Nee? Nee, dat gaat nog een paar uurtjes door, hoor. Ja, hoe voel je je dan nu? Ja. Ik weet inmiddels, doordat ik veel gespeeld heb, dat ik... Uh... Ja, klinkt een beetje uh... cheesy, maar... Ik weet dat ik ervan moet genieten. Van dit gevoel. Dat je niet direct nu uh, gaat... Weet je wel, want zo zijn we dan wel een beetje opgevoed van... Uh... Nou, het uh... kan wel weer zo... En, uh, maar weer terug naar de realiteit. En zo, nee, ik, ik mag er nu ook even van genieten. Van, dat is twee avonden, zo'n kleine komedie. En dan mag je ook wel even denken: van uh, ja, dat was te gek. Maar met, met, met wat voor gevoel is dat te vergelijken? Ja, ik, ik ja. treed niet, uh, niet op, dus uh, ja. is het, wat is het? Ja, het is, het is een heel raar. Het is heel moeilijk te omschrijven. Want voor mezelf, helemaal, als ik, ik, als ik niet optreed. Dan durf ik bij wijze van spreken niet eens uh, naar een verjaardagsfeest van iemand of zo. Dan durf ik niet eens bij iemand zomaar de kamer in te lopen of zo. En zo'n podium stap ik zo. Ben je zo verlegen? Ja, blijkbaar. Dat was ik altijd, was ik altijd wel en dat denk ik nog wel. En als je zo'n periode. Ik, ik, ik, ik speel een periode in het jaar wel. Het begin van het jaar speel ik wel. De tweede helft van het jaar niet. Uh, Omdat om ik aan andere dingen wil doen. En, en zo halverwege die tweede periode, als ik niet speel. Ja, dan, dan, vind ik het, dan moet ik mezelf af en toe toezetten om ergens naartoe te gaan. Omdat ik dan denk van, ja, ja dan moet je daar zomaar in zo'n trein gaan stappen. Weet je wel. En, en, of in een kamer binnenlopen of zo. Maar als een podium, ja, dat, dan ben ik opeens... Uh... Ik zal niet zeggen dat ik dan opeens iemand anders ben. maar Misschien ben ik dat juist wel. Weet je wel? Ja. Maar wat bezielt je als je zo verlegen bent om dat podium op te dat lopen? Dat met... weet ik niet, Dat ben ik nog niet achter. Dat is die vraag die stel ik mezelf ook vaak, uh, dat weet ik nog steeds niet. Dat is een soort drang. En waar die wegkomt, waar die vandaan komt, weet ik niet. Die drang om dat te doen, heb ik altijd al gehad. Er bestaat een 8mm filmpje dat ik op een bruiloft in het parochiehuis in Erika... Uh, als enige jongetje op het podium sta, in een hemdje... helemaal besweten op Elvis te dansen. En dan hebben ze opgenomen van, hier zit die die ventig staan. En, en ik, ik, als ik dat zo zie, denk ik van, oh, wat gênant. Uh, GELACH maar ik ging me gewoon afstaan. Ik deed dat gewoon. Ja, ja en, en dat is een drijfveer, die komt ergens vandaan. En ik ben er nog steeds niet achter wat het is. Kijk, de drijfveer om muziek te maken, snap ik wel. Ik bedoel, dat begrijp ik van mezelf. Maar om daar per se mee uh, op een podium te gaan staan... Dat, dat begrijp ik niet zo goed. Want wat is jouw drijfveer om muziek te maken dan? Ja, dat, dat is... Iedereen wil iets kunnen. En ik heb... Ik heb uh, ja, dat is, iets, dat is iets wat ik kan. En, en dat, dat, dat, dat, dat is iets wat ik moet doen... En die drijfveer om dat te doen is. omdat, ik, omdat ik, ik wil ook iets met mijn leven of zo, weet je wel. En een heleboel andere dingen kan ik niet. En dat kan ik wel. <coughs> en ik ben er al heel lang mee bezig. En dan uh, gaat het steeds beter. En dan komt er een moment dat, het, uh, ja, dat ik niet meer zonder kan. Ik, kan. ik kan daar niet meer zonder. Ik word echt ongelukkig als ik geen muziek maak. Ja. Het is als eten en drinken en ademen. Ja, ja, ja. ja uh, daar hoort er echt bij. dan krijg je inderdaad. Als je eten en drinken. Dat is wel een goed voorbeeld. Want... Want als je dat niet doet, dan krijg je, dan krijg je een dorst en een honger. En daar heb je van muziek niet, zou je zeggen. Maar ik heb wel eens uh, dat, ik, dat ik denk van, uh, oh, wat heb ik toch? Weet je, uh, alles is helemaal niks. En, uh, en uh, dan ga ik een stuk fietsen en dat helpt ook niet. En, uh, en dan kom ik thuis en dan oh, ga ik piano spelen en schrijf ik een liedje. Tada, daar zijn we weer. En <laughs> dan is het weer goed, weet je wel. Dat is dan dat moet er dan uit. Dat gebeurt dan, daar moet er dan uit. En dat is misschien wel de. Nou, op een gegeven moment moet je ook accepteren van waarom uh, waartoe ben ik hier op aarde? Weet je wel, <kijkt> ik denk dat ik hier ben om uh, muziek te maken en uh, voor mezelf, maar ook merk ik dat het voor anderen uh, leuk is. Ja. En dan is het voor jezelf ook weer leuk. En, en, en, en je, je, je vertelt ook in de voorstellingen... Ja, je, bijvoorbeeld die grote helden die dan allemaal met een B beginnen. Bach, Beethoven, Beatles, Beach Boys... en de waarschijnlijk op een paar Braams. Barthes, Braams. Ja. En uh, uh, uh, uh, ben je dan ook als hun? Weet je wel, wil, je dat, wil je dat nalaten? Denk je ook bij jezelf van, nou, ik wil ook zo'n œuvre? Uh, nou, laten we bij de grootste beginnen. Bach, dat is geen haalbare kaart, want dat is... Dat is dat is zo groot, dat is zo... Hè, dat is, dat is, uh... Alleen het uifraal. Bach was ook gewoon een hardwerkende man, maar die was ook zo geniaal. Ik bedoel, dat is, dat is niet haalbare kaart. Maar Bach, Bach's ijver hou ik wel van. <coughs> daar laat ik me wel, dat inspireert mij enorm. Bach schreef, schreef periodes, jarenlang, voor, voor elke zondag een kantate. Een kantate, Dat was in de, in de protestantse dienst destijds. Uh, dat was gewoon zondags, werd dat, dat was een mis, zeg maar, voor, voor protestanten. En dan schreef hij muziek, en dat en, en, was muziek, en, een soort kleine operaatjes van drie kwartier. Heeft hij toch ja-gangen geschreven? Dat is, iedereen kent een Matthäus-passion, maar dat was, dat was voor Goede Vrijdag, die, die was drie uur lang. Maar hij schreef voor elke zondag een klein passioontje, weet je wel. En, en, ah, dat, dat, dat, en als je dan, mensen snappen nog steeds niet hoe hij dat heeft kunnen doen. En, maar maar dat soort, die was, ijver heb jij ook dus. Die ijver wil ik hebben. Dus, de, de, dus, dus, dus uh, ik schrijf elke week een column, bijvoorbeeld. Nou ja, dat is, dat is al... Elke vrijdagmiddag ga ik zitten, schrijf ik een column van Dagblad van het Noorden. En dat doe ik al jaren. Nou, dat is maar een columpje van 269 woorden. En dan, dan... Maar dat doe ik elke vrijdag. Wil ik ook altijd volhouden waar ik ook ben. Dat moet gebeuren. En als je dan denkt inderdaad dat Bach gewoon uh, voor elke zondag een hele kantate schreef, ja dat. Daar gaat die pet alleen maar uh, harder van af, zeg maar. Dat... <laughs> chapeau, chapeau. En hoeveel liedjes moet je schrijven in een week? Dat ligt eraan. Ik heb nu afgelopen jaar ontzettend veel geschreven. En toen de Tour begon... heb ik me voorgenomen om even... Uh, niet meer te schrijven. Hè. De eerste keer in mijn leven dat ik dat ook doe. Dus even niet meer uh, schrijven. Omdat ik... Ik had weer zoveel overgehouden en zoveel ideeën. Ik denk van, nou, dat is misschien een mooi moment. dus ik het, We zijn nu een maand verder. De Tour is een maand bezig. En nu... Um, nu heb ik alweer een paar geschreven. Omdat het vanzelf gaat. En, en, maar ik, ik, eigenlijk wil ik elke dag iets schrijven. Want anders dan. Uh, heb je vandaag al iets geschreven? Uh, een stukje tekst heb ik vandaag gemaakt. En daar was ik wel. Uh, ik, weet, ik kan het toch even niet meer voor de geest halen wat het was. Maar dat staat ergens. Ja, en weet je ook nog waar het staat? Wie dat dan ja, ja, nee, Is het een veeltje of een boekje of. Nee, ik heb een, ik heb een boekje en ik heb het. Uh, ik heb vannacht nog iets ingenuried op, op de iPhone. Dat is te mooi tegenwoordig, weet je wel. Het gaat allemaal, allemaal met, die, uh, met die iPhone. Dus die staat hier, de iPhone, daar staat hij dus op. Ja, hier staat, staan dingen op. Ja, kan, ja. Je, kan je dat laten horen of niet? Nou, laat, laat me niet doen. Ik geloof dat. dat... Kan je, nou, ik wil wel je een nieuwe geneurie even dus horen even, dan. Even kijken. Ik moet eens nou, dus even kijken of, dat, uh, of ik dat zo voor, voor de dag kan halen. Even kijken. Even kijken. Want ik heb altijd zo'n ander apparaatje. Afspelen. Recordings. Dit ja, is dit hem? Untitled. De eerste schets van een nieuwe lied ja. van Daniel Loïs. Kijk hoor. Ja, dat, dat is heel zachtjes. Kan het hebben? Nou. Nou, ik geloof dat dit het was. Kijk hoor. Ja, dit is wat gefluit. Nou, daar nou, kan, kan, kan niemand iets mee. Ik zelf al. ik weet wat ik bedoel, maar. De gitaar en fluiten. <klaas> ik weet wat het we moet worden. Ja, nou, nu het al van, wat heb je in je hoofd? Ja, de... <tied> en dan heb ik die tekst ergens anders, maar dan weet ik zo even niet waar ik die heb. Maar er is dus al een tekst en dit is de, de muziek. Is er dan ja. eerst tekst en dan de muziek? Of dat het ook... verschilt heel erg. Dat is, en weet je, wat ik, weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat het een van de meest gestelde vragen is. En niet, ja. Maar dat vind ik juist interessant. Maar dat, dat, dat, dat interesseert mensen dus. Wat komt er eerst? En dat interesseert mijzelf ook. Alleen ik weet het zelf niet bij mezelf. Omdat het soms gaat gelijk op. Ja. En soms loop je ergens en dan zie je een krokus. En dan denk je, hé, hey, een krokus, bla bla En soms, dan komt het later pas terug en dan is de eerste muziek. Ik kan het nooit zeggen. Maar ik vind het heel mooi dat, het, dat mensen dat heel graag willen weten. En uh, eigenlijk vraag ik me er zelf nooit af. <laughs> nou ja, ik heb ook een iPhone. Ik heb ook ja. wat opgenomen. Ja. Ik heb namelijk jouw slotapplaus opgenomen. Maar dan moet ik even hier naartoe lopen. Ik loop even... Hier ligt mijn iPhone op bed. En uh, dan moet ik even ook goed zoeken. Want ik ben er ook nog niet zo handig mee. Dus ik, dat, uh, ja. En dan moet je je kop... Je, je koptelefoon op. Ik heb hem... Uh, nou, ja. dit is... Het slotapplaus in de kleine komedie voor Daniel Loews van vanavond. De, en, en toen moesten de toegiften nog komen. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe beleef jij dit? Ja, nou, ik heb dit niet gehoord. Nee. Het was zo luid. Ja, ja het was zeker luid. Daar heb ik wel gehoord dat het luid was, maar... Het is heel raar, dat hoor je toch niet. Ik hoor het niet. Ik, ik weet dat het gebeurt, je hoort gewoon... Ik hoor alleen maar... En, en ik zie wel dingen, en ik zie wel. Uh, maar nee, het is, het, is, het, is, het, is, uh, het is een heel raar iets. Dit, als ik dit nu hoor, dat is, dit is niet wat ik beleefd heb. Of zo. Wat heb maar, jij beleefd dan? Ja, ik heb beleefd een. Uh, ik, ik weet nu nog heel goed dat ik met Bernard en Guus daar sta. En dat, wat ik zeg, het is voor ons wel heel mooi om in die kleine comedie te staan. En dat, dat, ik, ik, dat ik Bernard en Guus zo even bij mij kneep. En, en dat ik dat eigenlijk. Dat, ben ik, dat doen wij anders nooit. We zijn helemaal niet lichamelijk, weet je wel. Want ik zat echt zo in van. Toen moest je kicken, weet je wel. En uh, <kijkt> dat, ik, dat heb ik nu nog uh, op mijn. Uh... En waarom was het dan zo'n goede avond dat jullie nu wel even lichamelijk werden? Ja, niet? omdat het. We zijn, al, we zijn in oktober begonnen met z'n drieën. We zijn in oktober begonnen en we, zijn, we hebben heel hard gewerkt. Aan, we hebben veel gerepeteerd. We hebben heel veel liedjes gedaan die helemaal niet op de plaat gekomen zijn zijn is echt een proces ingedoken waar ik direct in geloofd heb. En die jongens met mij. En dan sta je daar opeens. En dan is het opeens zo ver dat je, dat je gaat spelen. En dan stonden de eerste avond in Hardenberg... ook voor hetzelfde hoeveelheid mensen. En ook zo'n applaus. En dat was al haast shocking of zo. En als je dat eerste applaus weer na een paar maanden niet gespeeld hebt... en dan nu opeens met Bernard en Guus, twee goede vrienden... dan gebeurt dat opeens... En ik heb al zo vaak applaus gehoord. En toch is het altijd nog weer een rare ervaring... omdat ik het niet goed hoor, maar wel het voelen of zo. En helemaal nu vanavond met Ben... Is het, het dan drugs wat je voelt, weet je wel? Dat applaus krijgen, is het gewoon verslavend? Ja, ik, ik begin daar steeds meer... Ik begin daar steeds interessanter te vinden. Dat, dat, dat hoor je dan wel eens over Jagger of zo... dat die verslaafd zijn aan het applaus. Want uh, ik geloof dat dat wel bestaat, ja. Ik, dat geloof, begin ik nu. Afgelopen najaar heb ik daar voor het eerst over nagedacht. Dat ik dacht van... Er zullen inderdaad een boel mensen zijn die beroemd zijn... die echt verslaafd zijn aan het applaus. een heleboel grote jongens hoeven het niet meer te doen voor het geld of zo. Een heleboel mensen willen dat ook niet, ik doe het ook niet voor het geld. Maar zo'n Jagger, waarom zou hij dat nog doen, weet je wat? Het is, het is... En ik denk dat Jagger, Keith Richard, die doet het voor de muziek. Dat weet ik. En ook wel voor de aandacht, maar die vindt, die vindt het gewoon cool om te doen. Charlie Watts, die doet het omdat het moet van Keith Richards. <lacht> <lacht> uh, en dat moet hij thuis niet mag drummen. Ja, hij mag thuis niet nee, drummen, nee. Nee, dus nee, de vrouw vindt het te veel herrie. Dus ja, dan moet hij op toen om een beetje te, uh, weg te tikken. Uh, Ronnie Wood, die, die moet op pad, omdat het, uh, <lacht> dat vindt hij ook wel leuk. Anders zit hij hele dagen in. een nou, kikklinkt <lacht> <Yes>. hij. zit <lacht> de hele dagen te denken aan een potbronnis. En uh, nee, ik denk dat Jack er echt serieus. Uh, als je altijd zo... Dus ik, kijk, ik ben, niet, ik ben niet een frontzanger of zo. Dus ik ben meer... Ik, ik ben het wel ondertussen, maar... Ik ben, Jagger is echt een zanger. En die, die, die zijn er nog meer mee bezig of zo. En ik ben er totaal niet mee bezig met... Met applaus niet. Maar ik kan me voorstellen inderdaad dat uh, dat, dat verslavend is. Ja. Nou, ehm... Um... Ja, ik, ik ga het uh, toch... Uh, de mensen willen natuurlijk iets horen. En, en we gaan een, een, een liedje draaien. Of mag ik zeggen een liedje? Of moet ik zeggen uh, een compositie? Ja, ja is een nee, liedje nee, het beste? Ja, of noem je ja. het zelf? Een song ja, of is. een compositie? Of ik een, vind een, het jammer dat er, dat er... Een song is een mooi woord. Ja. Maar, maar een lied is weer wat anders, vind ik. Ja. Dus laten we het liedje noemen, ja. Nou, van, de, van je nieuwe cd Houtmoed, moet zo heet de tour dus ook. Mm -hmm. um, ik mocht van jou kiezen hè? Ja, jij moet mij Nou maar ja, ik ja. begin dan bij... Ja, een lied dat mij enorm aansprak... ook omdat wij uh, uh, dat gezegde ook wel eens uh, bezigen. Uh, die hoeft niet te wachten bij de hemel in de rij. Okay. Is het gewoon een keuze? In de nacht en in de weer... Het is uw vak, heeft ze verleerd de mensen naar het einde brengen klagen dat ze nooit een keer, al dat heulerige zeer, ze zal niet gauw verkeerde dingen. zijn. En als de werk collecties lopen en direct de mous opstropen, masterin verlegen zit om wat dan ook, Die lief niet te wachten bij de heer. In de rij. Die mag directeur. Die mag iedereen voorbij. Die hoeft niks uit te leggen. Die heeft niks te zeggen. Nee, die hoeft niet te wachten bij de heer. Ook een meneer, die deed ook werkelijk niks verkeerd, omdat er niks geen kwaad in hem zat. Zag hij een putty langs de straat, met stoeten weggegooid in de haast, Deur schoolkinderen die het leeuwen op het taart. Dan fleurt hij zijn hoogste lied, duurt Putie lus voor de vogeltjes en brandde soms een keer zie bij Franciscus.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 Ja, Daniel Lohuus met het nummer, uh, die hoeft niet te wachten. bij de hemel in de rij. Ja, en hij, je zit hier. Ja, ik vind dit een prachtig nummer. En ondertussen heb ik ook nog uh, de, de roomservice gebeld. Want je moet natuurlijk ook wat drinken. En ik, volgens mij wordt er al geklopt. Dus uh, ga ik ook nog even open doen. Goedenavond. goedenavond. Daar zit Daniel Lohuus. Ja, goedenavond. Goedenavond. Een nou, dat zit er fijn uit. Dank u wel. Dankjewel. Um, Daniel, voor wie heb je dit nummer geschreven? Die voor wie? Ja. Um, niet speciaal voor iemand. Uh, bij de Hemel in de Rij was een van die nummers... Dat, er ont dat, dat zijn van die nummers, die, die, ha die hangen daar gewoon in de lucht. En die grijp je dan eruit. En, en, en, en dit is een bepaald stijltje, pianospel, wat, het, wat mij lekker ligt. En het is een beetje... Ja, het is... Het is ja, een beetje. Ik ben fan van Harry Banning bijvoorbeeld. Ik ja, ook. En, en, uh, en ook van Robert Johnson. Maar dit is ongeveer tegenovergestelde van Robert Johnson. Harry Robert Banning. Johnson is moet ik de, de mensen even uitleggen dat het echt een blues held. Ja, dat, en en en en uh, en, en ook dat.. Uh, Ah, het is een beetje dat zweertje. Het gaat erover. <tie> dit gaat over een paar hele goede. Ik, ik zat te denken over dingen. Ik had iets verkeerd gedaan. Ik had iets fout gedaan. Daar voelde ik me schuldig over. Hè. Een Schuldgevoel. Hè. En, en uh, toen dacht ik: van ja, ik ken mensen die, die echt, echt niks verkeerd doen. Weet je wel. En toen zat ik: denken, wie dan? En toen kwam ik op iemand die, die werkt in de zorg. En die, en, die, en, die, en, die, en die is echt heel goed. En die werkt altijd in de nacht. En, doet, Roddelt nooit. Doet nooit iets verkeerd. Nou, en toen dacht ik opeens aan Pater Paul. Pater Paul was een pater vroeger bij ons in het dorp. En die, en die kwam uit de zuiden oorspronkelijk, Maar die fietste op zo'n hele mooie herenfiets door het dorp. En die stopte wel eens langs de kant van de weg. Want dan vond hij de lage zakjes, broodzakjes van kinderen... die naar de middelbare school gingen. En die hadden die brood weggegooid. Want die gingen op school patat eten. En Pater Paul die stopte dan, maakte het zakje hier open gaf het brood aan de vogeltjes. En dan ging hij... Ik was veel in de kerk, ik, ik, ik, ik trok wel veel met Paul, Pater Paul op. En die was ook een... Uh, hij was Franciscaan, geloof ik. Maar dat weet ik ook niet zeker. En Francis, ja, Francisca is ook van de dieren en zo. Nou ja, en, en toen dacht ik ook, Pater Paul... Ja, en die wil ik daar ook gewoon even werken. Dus die is daar <lacht> ook... Als die, ik, ik, weet, ik weet niet of Pater Paul nog leeft, ik weet het eigenlijk niet. Maar het is zo'n liedje wat je... Ja uh, het, bij mij bracht het ook heel veel herinneringen op... van mensen die al gestorven zijn. En waarvan mm -hmm. je echt zeker weet... Van, ja. nou, die hoeven ook echt niet te wachten in die rij bij de nee, hemel. Precies. Maar is het echt een typisch katholiek liedje? Ja, ik, denk wel dat, ik denk wel dat het heel katholiek is. Want ik, ik, ik, ik luisterde het in mijn auto en op een gegeven moment dacht ik... ja, misschien, er zijn natuurlijk ook van die uh, zelfmoordterroristen... en uh, nou, die hoeven misschien ook niet te wachten in, in de rij. Tenminste, ja. dat denken heel veel mensen die extreem en moslim ja. zijn. En die ja. denken bij, bij zichzelf, nou... Ja, maar dat, is, dat, is het, dat, is, dat is het aardige met zo'n hemel. Kijk, het is, uh, ik geloof niet 1, 2, 3 meer in God... En, en, en als je dan wel gelooft... Ja, het is ook maar net de vraag of je de goede God te pakken hebt, weet je wel. Straks kom je bij de hemelpoort en ineens is, is God... in een of ander bos God waarvan je nog nooit gehoord hebt... in een of ander oerwoud, weet je wel. Maar jij, was, de, jij je was gelovig, je wilde zelfs pastoor uh, ja. worden. Ja. Waarom ben je er vanaf gevallen? Omdat ik... Uh, ik denk dat het uh, moeder natuur uh, aan de bel trok. De hormoontjes, ik werd verliefd en... Uh, en uh, ik was verliefd en toen voelde ik me al zo schuldig. ik denk nou kijk, nooit... ik was alleen maar, ik had nog niet eens gezoend met het meisje. en toen durf ik al geen pastoor meer te worden. En ik denk dat dat daar niet meer. en uh, nee toen toen als je echt puber wordt en zo, dan denk je van uh, nee. maar goed, dan wil je geen pastoor meer worden. maar waarom ben je helemaal nu niet meer gelovig? ja, dat is een heel lang, lang proces geweest. En het is, ik heb nu nu voor het gemaakt, zeg ik maar, even, dat ik helemaal niet meer geloof. Uh, een, go een goede vriend van mij is de enige die mij binnen een halve minuut aan het twijfelen brengt... en mij weer door iets verstandigs te zeggen gelovig kan maken. Maar ik, wat ik in de voorstelling ook een paar keer zei... ik vind het prachtig als mensen het wel geloven. En het is, het, is, het is best wel fijn. En het is ook geloven. Die vriend van mij zegt dat ook. Je moet, je moet het geloven. Het is niet gezegd dat het zo is, maar het is... Uh, in de hemel... Finkers, zegt het namelijk. Die, die zal ik er dan ook maar even bij houden. Die, die, die zegt het namelijk gewoon. De hemel, zegt Finkers. Herman Finkers. Herman Finkers is een bedacht, is inderdaad een bedacht iets. Maar dan zegt helemaal van de veertigste van Mozart... en de liedjes, liedjes van Jacques Brel, die zijn ook ooit verzonnen... en toch bestaan ze wel. Dat is voor mij al een soort van, ja, ja, ja, dat is klaar, weet je wel. Dat is, dus de hemel bestaat. Maar, ja, zeker, want als je dit schrijft, dan moet je erin geloven bijna. Ja. En, en als je katholiek opgevoerd bent, zoals ik... Het is ook iets wat je... Wat je met kerst... Weet je nacht toen, we, toen we kinderen waren... En als, dan was je eigenlijk, geloof je, al niet meer in Sinterklaas. Die periode dat je, dat je echt dacht van nou, als hij weer naar Spanje was... Nou ja, nu geloof ik er niet meer Maar dan komt hij volgende jaar terug. En dan, nou, dan geloof je er dan wel weer in. Maar hij staat het wel mooi, weet je wel. En heb ik, daar zit ik nog een beetje met gatvellen. Maar ben je bang voor de dood? Ja, soms wel, maar... Aan de andere kant ook weer niet... Ik weet het niet. Ik denk wel. Kijk, ik, ik geloof ook zo in de wetenschap en zo in de natuur. Dat ik ook wel eigenlijk aan de andere kant geloof dat het de dood, ja. Het is niet eens een zwart gaat of zo. Het is, het is niks. Denk ik dan nu. Maar is er angst? Kijk je naar uit? Uh... Nou, ik kijk er niet naar uit. Nee, nee, <laughs> nee, nee. nee, nee Bepaald niet. Nee, maar dat viel me wel op, want het is een hele vrolijke plaat geworden. Ja, vind je? Ja. Huh? Oké. Okay. Ja, tenminste, ik, ik, ik voelde me heel erg. Euh, ja, ik werd er opgewekt door. Nee, nou, dat is fijn om te horen. Ik, ik, was, helemaal niet? Nee, ik nee. was helemaal niet vrolijk. Maar ik heb mezelf. Ik maak zelf wel eens liedjes om mezelf op te peppen. En een. Dit Houdmoed is een selectie. Zijn, ik wou een plaat maken van 12 nummers. Dat is nou een mooie klassieke lengte. 12 nummers. En ik had er 48 geschreven. Die waren af. En dit is een selectie daarvan. Dus dit zijn misschien wel. Het zijn niet de meest positieve. Maar het zijn hoopgevende liedjes. Hoopgevende liedjes. En ook wel een beetje... mijmerend, zoals herinnerings. Ja. Dat is wel... Uh... Maar de muziek is wel... Uh... Er zit wel een gloed van... Maar waarom... Waarom was je niet gelukkig dan? Ja, daar heb ik soms. Daar kan ik niks aan doen. Ik, ik, ik weet niet wat het is. Het kan, soort... kan ook wel een soort... Ik kwam uit Amerika. Er is veel geweest in Amerika... afgelopen zomer. En, en uh, we komen terug... En dan ben je weer in huis. Dan ben je eigenlijk hartstikke blij dat je in huis bent. Want ik mag graag zijn waar ik vandaan kom. En, uh, en, en, en dan zit ik daar en dan ga ik mooi aan met de muziek. En dan ben, je, dan ben je in Amerika geweest. En al die ideeën, boekjes vol met ideeën. En, en heel snel gaat het alweer zo. Zo, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Dan is het alweer het, het normale leven in, hoeverre je dat bij mij normaal noemt. Maar. Maar ik zie dat niet op het podium, weet je wel. Ik zie toch nee. op het podium zie ik, een, een man die er zin in heeft... en die ja. het fijn vindt ja. om er te zijn. En, uh... Ja, maar ik ben, ik ben bang dat het zo werkt. In, in de natuur werkt het ook zo. Het is yin en yang. Ik denk, die, die positiviteit van mij, die heeft ook... Uh, de, de yang kant, de zwarte kant, dat heeft ook het tegenovergestelde. Dat, dat kan niet anders. Zo werkt het in de natuur. Je moet, je moet uh, beide kanten hebben. Ik... Ik weet namelijk, dat vind ik namelijk wel, toen ik, toen ik in, nou ja... Ook door het weer en ook door andere dingetjes... Dat ik weer een beetje zo, een beetje me niet fijn voelde. Toen, dan weet ik inmiddels al van, ah, maar dat is voor de muziek wel fijn. ik komt het mooi... je een somber mens? Ja, ik kan wel heel somber wezen. Dat vind ik zelf ook niet leuk, hoor. Maar ja, dat is helemaal niet leuk, man. Maar dat heb ik altijd ook al gehad, als kind al. En wat dat is, het mag. Ik weet het niet, want ik heb, ik heb helemaal niks om somber over te wezen... Mijn ouders die zijn er nog. Ik heb een geweldige broer met, met, met geweldige vrouwen. En twee geweldige neefjes. Ik heb een te gekke vriendin. Ik heb een huis. Ik heb, ik heb allemaal hartstikke mooie gitaarden. <laughs> ik doe wat ik, <coughs> wat ik altijd wou. Mijn kameraden Henk Hofstede vroeger van school... niet Henk van de Nets, maar Henk van Irga staat gewoon in de kleine komedie. En die zegt net tegen mij dat ik het te gek vond. Ik, bedoel, ik heb alles wat ik wil. En toch af en toe, ja, toch af en toe mislukt dat. Mislukt me af en toe. Dan, dan raak ik zo een beetje in de, in, de, uh, ja. in de put. Nou, niet echt put of zo, maar. Het zou niet moeten. Maar het kan, kan, kan van allerlei oorzaak. En, en heb je dat lang? Nee, het zijn geen lange periodes. Het zijn. Uh, het zijn. Uh, maar het heeft, het, heeft wel, het, heeft, het heeft wel met de muziek te maken, hoor. Want dat, dat diepe induiken. Dat je, je bent, als je veel muziek maakt dan ben je zo bezig met, met millimeterwerk en zoveel bezig met gevoel. Je, je zet jezelf zo open, want als je een afgestomd geest hebt... dan kun je niet daarbij, bij die muziek. En, en, dus ik zet een heleboel klepjes open, zodat ik bij muziek kan. Ja, dat klinkt een beetje vaag misschien, mm. maar... Dus je bent heel gevoelig, dus een heleboel dingen. Uh, een heel lelijk gebouw, wat ergens in een heel mooi natuurgebied staat... daar kan ik echt een deprie van worden. Dan denk ik van, oh, wat erg dat ze... Oh, dan ben je veel te gevoelig dan, Ja, ja en dat, daar, daar kwam het een beetje van, denk ik. Dan ben je misschien toch een beetje Brian Wilson. Ja, <laughs> ja Brian Wilson de, is in ieder geval wel een held van de. De liedzanger van de Beach Boys. Ja. Nou, ik zag jou ook aflopen op een gegeven moment. Mm. Gewoon tussen vlak voor de uh, toegifte begonnen. En toen liep je ook een beetje als Brian Wilson. Nou, ja, dank je. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee maar nee. gewoon echt. Ik ben ook een Brian Wilson-fan, ja. want die heeft prachtige nummers... voor ja. de Beach Boys ja, geschreven. Nee. Maar En die heeft natuurlijk ook die heeft hele lieve liedjes gemaakt... En, vrolijke liedjes, maar die was ook best wel. Die, nou, best ja. wel. Die, is... ja, die, was, die was even... Uh... Nog? Zo. Maar hij heeft wel als enige een beetje gered van zijn broers. <laughs> De rest is door. Ja. Ja, dus, ja, precies. Er zijn er niet meer veel over. Nee. Maar, dus dat, dat, is, dat is wel... Dat is nodig eigenlijk om zulke soort liedjes ja, te maken, zeg je? Ik, ik denk, denk het wel, hoor. Ik denk het wel dat het af en toe... Ja. Het creatieve proces ja. vreed veel van je energie dus. Het vreed veel van je energie en ook veel van je gemoeds... Rust van je nachtrust ook en van je uh, ja, Oh, ja, dit is het is, is een maar het is ook wel interessant uh, interessant voor mezelf interessant om in te duiken als ik dan zo bezig ben en dan ga ik gewoon veel liedjes maken en daar word ik dan vrolijk van en het is echt niet zo dat ik hartstikke deprimer ben of zo helemaal niet maar maar dat zijn periodes en dan weet ik en ik heb het ook altijd al gehad hoor wat ik zeg als kind ook ik weet nog wel dat ik als kind gewoon, dat ik midden in de zomer een keer... s'avonds in bad ging en, en uh, thuis. En, uh, we hadden luidsprekers in het in, in, in dak van het van van bad. En dan, had ik, dan kon je dan een plaat opzetten in de kamer en dan kon je dat in de, in, de, in de douche horen, zeg maar. En ik heb altijd zin in de Johannespersion, heel vaak. En dat is niet de allerfrolijkste muziek. zeker dus zo midden in de zomer, helemaal niet op goede vrijdag. Johannespersion daar. En dan komt moeder... Die komen in de douche en zeggen... Wat ben je nou weer voor een bui? <laughs> Dan weet ik nog dat ze dat zeiden, Ze weten het misschien zelf helemaal niet meer. Maar uh, ja, dat, af en toe dat Wentel. Daarom ben ik ook een grote Brahms-fan. Brahms was ook zo. Die, die heeft ook van dat soort muziek zo... Ja, is dat melancholiek of zo? Zo heel... Ja, en je bent een grote blues-fan. Nou, dat is ja. ook behoorlijk. Uh, ja. Je wentelen in, uh, ja. in ellende, is het? Wat zeg je op het podium daarover? Ja, wentelen in ja, ellende misschien wel, ja. Terwijl juist, nou ik, ik, ik vergroot dat een beetje uit op het podium, over die blues. Want blues is eigenlijk juist om je, om je er ook uit te trekken. Maar ik merk vaak dat bluesfans, juist alleen maar die... die uh... Kijk maar Muddy Waters, is een hele trotse man. Die is juist helemaal niet depressief. precies. Die, die, die, die, die zingt van, ah mijn man is boy. Ik, ik, ik, ik, ik regel dat allemaal even. Dat is Muddy heel trots, Bibi ook, Bibi King. Een trotse kerel, weet je wel. Country is eigenlijk veel, veel zullen. Yeah, ja, bluegrass is eigenlijk veel sneuiger. Dus binnenkort ga je een country plaat maken. Maar ik ben een grote country fan dan een blues fan. Hè. Ik vind het country veel, uh, veel mooier. Je had het over al die vakjes die opengaan. Want ik merkte op de plaat, maar zeker ook in jouw voorstelling... de inspiratie haal jij gewoon... Je ziet een pol op een bankje zitten en het is een liedje. Je bent in Vancouver en je gaat naar Japan toe En er gebeurt iets en het is een liedje. Ja. Zie jij uh, liedjes op straat? Of hoe werkt ja. dat? Ja, ja. ja ik, ik, ik, ik merk wel... Vanmiddag liep ik bijna een ik over straat. En er kwam er een Amsterdams meisje. Nou, dan wist ik niet dat ze Amsterdam was. Maar er kwam een meisje, heel op, opzichtig gekleed. Die kwam aan met een telefoon aan het oor. En die liep door ons heen. En ik ving alleen maar af van... Ja, dan doe je dat toch in de afwasmachine. En dat is het enige wat ik hoorde. En ik, en ik moest zo lachen. En die jongens zeiden... Waar lach je nou? Ik zei, hoor je dat dan niet? En die had dat weer niet gehoord of zo. En ik, ik, heb daar ook, ik heb de antenne ook wel aanstaan, zeg maar. Dus uitstaan. Ik, ik, hoor, ik hoor... En ik zie dat soort dingen veel. Ik vind dat trekt heel interessant, Want ik denk, waar, tegen wie heeft dat meisje Ik heb dat trek een verhaal bij Os oh, vast, vrienden, die wonen vast, net is samen. Is het niet heel vermoeiend, dat je de hele tijd denkt, ja. ah, dat is een liedje? Oh, dat is hartstikke vermoeiend, maar, maar dat is, dat is mijn, mijn vak. Ik bedoel, ga eens aan een, een draaibank staan, zo is ook vermoeiend, hoor. <laughs> nee, maar ja, dat is ook iemand zijn vak, weet je wel. Ga eens brood bakken, dat is vermoeiend. Al die broden zo in die blikken doen, zo. Nee, dat laat mij maar mooie liedjes maken. Want ik, ik, het ging over liedjes maken. En ik, ik, ik zei tegen jou: het is een soort van volgens mij voor jou eten en drinken en ademen. En dan zie ik je ook al direct weer nadenken. En volgens mij is er dan over een jaar een liedje over of zo. Ja, <kijs> dat, dat werkt zo. Dat is inderdaad. Ik zeg wel eens: liedjes hebben ook een incubatietijd. Wat jij zegt klopt nu. Als jij nu iets zegt, daar ergens net, nestelt zich dat. En dat kan maar zo zijn dat je dat op een gegeven moment tevoorschijn trekt. En dat het parts, zo in een liedje past. Ik heb, ik heb echt dingen bij die ik op mijn achttiende verzonnen heb. En die nu gewoon heel logisch gewoon in een nieuw liedje passen. En ja, dat is. Dat is uh ja, zo werkt dat wel een beetje. Dan, ja, dan gaan we nog een. Ik wil nog een graag een liedje laten horen. Um, laten we beginnen met.. Uh van legen naar hoge. Van ik zeg, ik zeg naar hoge. Ik zeg het op zijn Vlaams bijna, Maar nou, het is, is, is Drents moet ik het zeggen. Van ik naar niet. Dat is goed, hè? Van legen naar hoge. Kan je vertellen wat daar, wat, wat, hoe, hoe lang de incubatietijd daarvoor was en wat jou op dat idee bracht? Nou, dat is, dat is een goede. Dat sluit goed aan bij waar we het net over hadden. Van legen naar hoge, dat begint, um, dat begint nu. Dat begint in het najaar waar we het net over hadden. Ik, ik sta midden in de nacht bij mezelf in de tuin. En ik dacht opeens, oh, nou, we hebben het ergens er weer gehad. Ik voelde me opeens, zo, zonder enige reden, er was niks van, voelde ik me opeens weer goed. Dus, nou, toen dacht ik, ah oh ja, oké, okay, we hebben het ergens er weer gehad. En toen dacht ik, wat was een dieptepunt van mijn leven? Nou, dat was dat ik ergens op de Hilversumse Hei staat, wat ik vertelde in de voorstelling. En dat het helemaal niet goed ging. En dat zit in het tweede couplet. En van leger naar hoge, in ieder grote bogen. Van de modder tot de hemel. En weer terug, en weer opnieuw. Dus dat is eigenlijk, waar gaat het over? Ja, dat gaat over... Ja, mood swings, daar gaat het eigenlijk over. Nou, we, gaan, we gaan luisteren naar de mood swings. Het is de alle, het is openingsnummer van je plaat. Ja. Het was het bewuste uh, nummer één? Ja, dat vond ik, vond ik een mooie opener. Ja. Ja? Dat is voor mij de, de kapstof gewoon van de plaat eigenlijk. Ja? ja. Dus het is een plaat vol mood swings? Ja, ja. zo alle kanten op. Het is ook het eerste nummer wat ik samen met, met Bernard de Guus... lekker zat te spelen bij mij aan de keukentafel... En dat, dat, het is nu voor mij al nostalgie of zo. Het is nu voor mij al een paar maanden geleden dit. Dus dat is mooi. Ja, we gaan ja. luisteren. Ja. Van leger naar hoge. Hij kijkt naar boven naar de stem. En het valt hem op. Dat het eerst weer klaar is. Wem het slimste weer hard. Hij begint het te herkennen. Maar de regen staat leven gissen. Het is nog niet er vast, maar we hebben het slimste weer haat. Van liggen naar hoge, in een grote bogen. Van u de modder naar de hemel en dan weer terug en op nee. Van liggen naar hoge, in een grote bogen. Van u de modder naar de hemel. Na we terug en op nee. Ooit zat hij op een bankje, ver van huis, maar op de heide. Ontspoort poort woord hoort, de toekomst bijna knakt. Maar een rode ballonnen dreef hoopvol voorbij. Hij lachte aan die scène en had het slimste weer hard. Van liggen naar hoger in een grote bogen. Van nee. Van boge. Vanuit de mother naar de hemel en naar weer terug en op nee. Van liggen naar hoger in een grote bogen. Vanuit de mother naar de hemel en naar weer terug en op nee. Kom, bom, dat is de natuur. Maar vuur naar boven komt er kracht bij kijken. En hij dat maar hebben, de beet is al wat. Want dan hij het slimste weer haalt. Van liggen naar hoge in een grote bogen. Van die modder naar de hemel. En dan weer terug en op nee, van liggen naar hoger in een grote wolken. Vanuit de mother naar de hemel, en dan weer terug en op nee. Vanuit de mother naar de hemel, en dan weer terug en op nee, en dan weer terug en op nee, en dan weer terug en op nee. Prachtig liedje. Dank je wel. Bijna filosofie. Mm. <laughs> ja. mm. Terwijl je even een koekje neemt. Nou, dat is een lekker, lekker um, kokos achtig dingetje, ja. Hier is hier... hè. Hier. Dat is ja, goede, hier, hier in het College Hotel. Goede, is het, uh... Patisserie, ja. ja. Maar goed, we hadden het over filosofie en niet over kokos <laughs> Niet. <laughs> niet over... Ja, precies. Filosofie. Ja, ja, ik. ik ja, ja, ja, dat kan, ja wat moet ik erop zeggen. Ja, ja, um, uh, hoe denk jij dat mensen naar Daniel Logisch kijken? Ja. Nou, af en toe dan ja. Ja. Ik, ik probeer daar niet zo heel veel over na te denken, omdat ik, dat vind ik ook eng namelijk. Omdat ik dan dan. Ik, ik ben bang dat het mij dan zal beïnvloeden. Maar ik krijg zoveel mails van mensen dat ze hun gevoel bij mij neerleggen over dingen, wat ze uit teksten halen. Aan troost en aan kracht. Dat ik dat ook wel weer heel mooi vind. En dat ik merk dat ik... met vier zinnetjes terug... dat ik mensen heel erg kan helpen ergens mee. Vier zinnetjes terug mailen van... Uh, sterkte of ik steek een kaarsje voor je aan bij Maria. Of weet je wat. Dat, dat, en dat, dat probeer ik soms ook in die teksten wel, wel, wel mee te nemen. en dat, Of dat nou filosofie is... Dat weet ik niet, 1, 2, 3. Ik, ik denk dat voor mezelf dit ook, van alles komt omlaag. Ja, daar dat zat ik over nadenken, alles komt omlaag. Dat is de natuur, ik bedoel, dus, hè, de natuurwet, zwaartekracht. Dat is de natuur. En van naar boven, ja, daar moet, moet kracht bij, Newton. Daar moet kracht bij. En als je dat maar hebt, een, een beetje is al genoeg. Maar dan heb je het ergst alweer gehad. En dat heb ik voor mezelf, van ja, je moet, dan moet je even kracht zetten. En dan kun je omhoog. M maar uh, mensen die naar jou... Wat, wat zou jij het liefst willen dat mensen... Hoe mensen naar jou kijken, wat mensen van jou vinden? Ja, dat, is, oh, dat vind ik zo'n moeilijke vraag, Want daar moet ik me... <kijkt> weet je, even, laat, we kunnen het wel andersom zeggen. Wat, wat ik uit muziek haal, uit teksten van mensen... Van anderen, van, van muziek... Wat mij dat uh, geeft in het leven aan extra glans aan het leven, wat ik haal uit muziek van Dylan, van noem ze allemaal maar op. Nou, als je, daar, als je ook zoiets voor andere mensen een beetje ook kunt geven... een extra dingetje, een extra glansje aan het leven... nou, dan ben, dan ben, dan ben, dan ben je al een heel eind of zo. Dat het niet alleen maar gaat om uh, muziek als vermaak. Dat, dat, dat, dat is, natuurlijk moet muziek ook vermaak zijn. Dat is ook, natuurlijk is het ook amusement. Maar iets meer erbij, of zo, dan ben ik al heel blij met, dat vind ik al heel mooi dat dat, dat kan en, dat, en daar zitten we nou middenin daar ben ik toch wel heel erg dankbaar voor dat vind ik echt mooi en, en uh, dat gaat over je muziek maar ben je ook bezig met je, met je, met je image toen weet je wat je aantrekt voordat je het podium oploopt ja nou vandaag had ik er weer mijn trainingsboek aan ja. en en dat, en dat uh, tuurlijk, tuurlijk weet ik dat ik die weet ik dat mensen denken van waarom doet hij nou die trainingsbroek aan en uh, maar ik doe het niet uit image, ik doe het er altijd... Ik, ik, ik, mag, ik mag gewoon graag in een trainingsbroek lopen. En gisteren had ik, had ik dit aan, mijn pak. En, uh, en, en uh, net dacht ik vlak voor de voorstelling... Nee, ik doe even een trainingsbroek aan. Omdat, omdat het met die accordeon... Kijk, kijk die, die, dat pak, dat zit, je zendertje zit gewoon hier. En dan gaat die accordion zo... Uh, uh, uh, en daar ik gisteren, dan wou ik niet weer. Ik denk, mijn trainingsbroek, die is mooi glad hier. En dan is dat zendertje hier... En dan, daar ging het om. Het moet vooral praktisch zijn. Het is niet een, je liep niet het podium op en van... nou, het is belangrijk dat ik nu mijn tuinbroek niet aan heb. Nee. nee, nou ja. Het zijn allemaal wat die tuinbroek ook heel erg aan gehecht En ik heb nou ook een van de camouflagepakken... een jagerspakken uit Amerika. En, dan loop ik, heel, en ik weet wel inderdaad van, dat mensen denken van... oh ja, dat doet hij, oh imago. Maar dat is meer omdat iedereen die in de business zit... wat ik doe, is heel erg bezig met imago. En ik... Ik heb altijd al, soms als kind liep ik ook in een soldatenpak... en soms met een, met een, met een, met een, uh, met een broek aan, een van, van, uh, trainersbroek, en soms in een, in een pakje. Ik, ik, ik, ik hou daar op zich wel van. Ik hou wel heel erg, ik hou wel heel erg van uh, mode, gek genoeg. Ik, vind, uh, ik, heb, ik, ik heb nog niet echt een bepaalde postuur voor iemand die uh, mode draagt. of zo Maar ik, ik hou wel van het uh, mooie pakken en zo, ben ik gek op. Maar een tuinbroek van de walmarkt vind ik ook helemaal te gek. Weet <laughs> maar ja. ben jij ook bezig met, met je imago als zijnde? Ja, ik, ik moet vooral de gewone nee. Drentse jongen nee. blijven. Nee. Nee. nee, dat ben ik helemaal niet. Want ik ben namelijk niet de normale Drentse jongen. Nee. Dat absoluut niet zelfs. Dus vervolgens voel ik me niet. En ze hebben met een halve leven iedereen tegen mij, tegen mij gezegd dat ik een aparte ben. Dus dan gaan we niet opeens nou, nou van maken dat ik een normale Dresden jongen ben. Nee, dag. Wat ben je dan? Ik ben mezelf. Ik ben Daniel Loos uit Erika. Ik ben 40 jaar en ik, ik kan ontzettend goed de nadenken. Ja, ik wil nog, uh, uh, nog één, één liedje draaien van je cd. Maar deze keer mag jij kiezen. Wat wil oh. je nog... Uh, wat, ja, pak hem er maar bij. Nou, uh... ah, even kijken. Ja, welke? Welke? Nou... Eentje waar ik, waar ik uh, muzikaal gezien heel trots op ben. Nou, maar eentje waar je een goed verhaal bij hebt voor de luisteraar. Oh, precies. <laughs> nou, dat heb ik ben allemaal wel even kijken. Ja, we hebben weer moeilijk, hè? Bla, bla. Maar welke was die muzikaal je muzikaal hier trots op? Herinnerings. Dat vind ik zelf uh, en daar zit ook wel een mooi verhaal bij. Ja? Nummer twee is dat. Nou, dan gaan we luisteren naar herinnering. Soms brengt een klank een smaak, een geur. Je terug naar wat ooit is gebeurd. Soms weet hij zelfs weer wat voor weer het was. Hele kap vol allemaal herinnerings. Hoe ik als kind op of stoppen laat. In de haal die nette had nog beneden kwam, er bleef niks van over, als er tussen een uit de kindertijd, de eerste krassen de liefde. Maar nooit voorbij zal gaan. Bleef niks van over Bye. Nou, vertel het maar. Ja, ja dit, is, dit is een liedje. Wat ik zeg, ik ben er muzikaal uh, heel blij mee. Omdat het. Ja, dat, dat, dat, dat is. Uh, dit liedje begint even voor. Ik moet niet te, te theoretisch doen, maar dit liedje begint in, in, in F, dat is een toonsoort. En het eindigt in A. Dus dan ga je de hele tijd wat getransponeerd. Je gaat zonder dat je het merkt. En het gaat door allerlei. Door allerlei lagen gaat mineur, majeur. Er gebeurt van alles. Terwijl het gewoon wel doorgaat. En die tekst. Die gaat over. Over dat je die herinneringen. Dat je nu. Ja, ik ben 40. Weet je, wel, dan, ga je toch, dan is je jeugd echt gebeurd. Ofzo, weet je wel, dat, als, je, als, je, als je 33 bent. Dan zie je nog dichtbij. 40. Dan, en dan ga ik, Opeens zie je jezelf als kind. Over het stappenland. Eh, pas, pas gemaaid. een Korenveld. Met een vlieger. Zo, en dat die vlieger iedere keer naar beneden komt met de punt en de grond gaat en in een vliegen... dat wil niet zo best, weet je wel. En ik zie dat vaak voor me, dat ik in staat te vliegen. En, en uh, ik was gewoon over herinneringen het nadenken. Die vliegen, ook naar beneden daar bleef ook niks van over als herinnering Die was ook kapot. En uh, gewoon daar een lied over maken. En, en ik, vind hem zelf ook, ik vind het ook een mooie opname. Ik heb dat in de studio met, met uh, Baat Wagenmakers. Daar, daar werken heel veel mee samen en, dat is een man, die, die, die man is zo verschrikkelijk muzikaal. En er zulke goede vrienden mee geworden. En we, samen maken wij ook van die dingen. En zit er zit zo'n cello in, maar dat is geen cello. Dat is een melotron, dat de, de Beatles. ja, hadden een mellotron Bij Underwallers en zo, dat soort dingen. En die heb je, dat heb je nou allemaal digitaal. Maar dat is wel het geluid. En daar zitten we helemaal nou mee te experimenteren. En daar zijn we echt uh, far out, man. <laughs> Weet je wat? De muziek... En is zijn je helemaal gelukkig. Met ja, het, uh... ja, ja, ja. Ja, de studio is een soort, een soort laboratorium eigenlijk, hè. Maar, maar dit is een liedje dan over herinneringen en je bent veertig. Zijn, uh, zijn er ook beelden die je bij je opkomen als je naar de toekomst kijkt? Ja. Ja, de toekomst vind ik altijd... Ik, ja, de laatste... Kijk, je moet het niet vergeten, vanaf, vanaf uh, Skik of zo, toen dat allemaal gebeurde. Dat, dat, ik bedoel, dan weet je zelf, als, als, als je... Zeg maar, zoals ze dat zeggen, in de picture komt. Er zo. Dat gebeurt van alles. Het gaat zo snel, trein. Het gaat zo snel. En dan ben je hier of zo. Dan zit ik weer in een hotel uh, midden in de nacht met jou te praten. En, en dat gaat zo snel dat je soms helemaal vergeet om, om ook vooruit te kijken. Of zo. En dat is mooi nu met die theaters. Nu moet je alweer een th theatertour 2012 zitten straks. Wordt nou alweer geboekt. Dus ik begin nu voor het eerst in mijn leven iets verder vooruit. Ik heb nog geen kinderen, bijvoorbeeld. Ik, ik heb geen kinderen omdat ik altijd omdat ik altijd denk, van, nou, daar ben ik nog niet aan toe maar ik ben veel te jong van. Maar ik ben verder. je <laughs> wil kinderen? Nou ja, ik wil vast wel een keer kinderen. Je wil wel... vooral opa worden, omdat je zelf zo'n leuke opa had. Ja, ja. Opa worden, ja. Ik had een fijne opa. Ik had twee fijne opa's. Maar die ene is al overleden uh, toen ik tien was of zo. Maar daar heb ik nog een hele goede herinnering aan. Opa Louis, Opa Louis daar heb de muziek van. Opa was Loes was de, de, heel muzikaal. En opa Kolker was de verteller. De andere opa, ja. En jij bent de combinatie van beiden. Ja, precies. Um, maar, maar zijn er dan nog... Heb je nog uh, zijn er nog echt dromen, echt dingen die je wil verwezenlijken? Zijn er iets waarvan je denkt van, dat moet gebeuren? Um, er zijn bepaalde muziekstukken die ik wil, wil kunnen spelen als ik oud ben. Um, ik wil... Um, ja... Ja, ik heb al zoveel... <laughs> um, ja... Ik wil een keer helemaal de wereld rond. Ik, ik heb al heel veel gereisd, maar ik ben in het Noord... Ik wil een keer de hele wereld rond... zonder auto. Dus <laughs> een heel stuk met de boot, dan met de trein. Door Amerika helemaal de trein heb ik al gedaan. Dus dan weet ik al hoe dat gaat. En dan weer met de boot verder van Seattle naar... Hongkong of zo? Maar dat is gewoon reizen. Ja, het is niet dat je wil iets... je wil niet in het buitenland ook groot worden. Nee, nee, nee, nee. Ja, dat wil ik wel, natuurlijk. Hallo. Ja, natuurlijk, ik, ik, ik zou dat best willen. Maar dan, dan zou, ik toch, uh, zou ik toch even, wat, uh, even, even, even aan de versnellingspook moeten zitten... met taaltechnisch bijvoorbeeld. Of, of wil je stadions vullen? Ah, oh, dat lijkt me best wel een keer tof om stadion te vullen. Ja, laat mij mijn gang maar gaan. Ja, ik zou dat, ik zou dat, ik, ik flik dat ook nog. Ik heb eens een keer een voorprogramma gespeeld van Bon Jovi en van de Rolling Stones. Of de Stones, zo, so. zo, so, hallo. Dus dat, dat, dat, dat uh, maar dat ze echt voor jou komen, ja, ik, nee, als ik nog een keer een band begin, echt weer een echte band, weet je wel, een, met achtergrond en blazers en toetsen en dan gewoon The works, weet je wel, van paar jaar kan ik dat een keer doen en en dan uh, ja, dat ga ik wel een keer doen, ja. Maar je, je bent, je bent nu op tournee en eh. Uh, uh... Is dat, is dat ook nog een beetje rock and roll? Ja. Nee, maar is dat ook, ik uh, bedoel, net, net ja, deze nee. hotelkamer verbouwen, dat uh, zit er waarschijnlijk net niet in. Maar is het wel, ik bedoel, is het echt, uh, is ja, het echt, het, uh, hoe, ja. hoe, hoe ziet zo'n, uh, ja? Ja, het is wel rock and roll. In welke ja. vorm? Nou ja, hotelkamers verbouwen. Ik, we hebben gisteren uh, we hebben gisteren even overlegd met bijna de <laughs> En. Uh, Waar het wel zoiets van, nou ja, dus een beetje, beetje kinderachtig om televisies uit het raam te gooien. En, uh, maar we hebben het er wel vanmiddag nog even over gehad. We kunnen wel een keer bij het goed, uh, bij zo'n tweedehands zaken een heel goedkoop televisietje zelf meenemen en die dan uit het raam flikkeren. Uh, toch een soort nette jongens, zijn wij ook wel weer. Maar nou, met kick hebben we toch wel dingen gedaan waar je toch. En dat is ook die, dan ben je 27 of zo, dan is dat ook wel de leeftijd daarna. En ja, wat heb je dan gedaan? Ach man. Vreselijk, ik schaam me dood. Ja. Nee, ja, vertel. <laughs> nou ja, we waren niet zo netjes. Ja, we waren net nette jongens, maar dat ging wel wat kapot, ja. ja. Ja, maar kapot, maar was het ook met groupies en zo, dat soort zaken allemaal? Nee, nee, nee. op seksgebied was het... Nee, dat was, dat was redelijk netjes. Nee, dat was, sterker nog, dat was heel netjes. Maar uh, we gingen wel uh, hotelkamertjes en zo, ja. Ja, ja. En... Uh, Nee, dat, is, dat zijn dingen die... <laughs> maar we hebben altijd netjes betaald. Hè? Pieter, onze tourmanager, die ging dan smorgens met een redelijk fris hoofd naar beneden. Pakte de, de creditcard van de band. En die zei, nou, even, even afrekenen. En op een gegeven moment stond er, uh, stond er ergens een, een stoel met vier poten door een plat dak. Wat een paar, een paar verdiepingen lager was. <laughs> en ik had s'nachts de stoel uiteraan er gegooid. En ik vond het al zo opmerkelijk dat ik ging klinken, maar alleen maar... In de storm. Nou ja, toch maar, weet je wel. Ik voel, ach, dat, dan heb je daar ook een keer meegemaakt. Je hebt die boeken allemaal gelezen. En hartstikke kinderachtig. En dat ik met Maarten samen in, in bed... Maarten Basis was ik. In bed wakker werd. Ik, ik werd wakker maar een keer. En ik, ik voel zo helemaal, helemaal in bed na. Ik denk, gadverdachtig, wat is dat dan? Ik kijk hartstikke rood. Ik denk, shit, wat is hier gebeurd? Ik kijk naast me, ligt Maarten daar met een fles bij. <laughs> ik zei, Maarten, wat ben je aan het doen? Hij kijkt me aan en zegt, waarom lig jij in mijn nest, Ik <laughs> vind je liggen in mijn nest, hoor. Ja, nee, vreselijk geladen. Nee, nee, en met de bluesclub, toen werd het... Ja, kijk, met die bluesclub, met die lui uit Louisiana, ja... Toen werd het nog, nog wel even een tandje ruiger. Dat, dat, of oh, in, in, in welke Ja, toen kreeg je dat met, met meisjes en zo. En dat, dat vond dan... Nee, dat is niet helemaal mijn ding of zo. Ik ben... Dat, uh, Was het echt seks, drugs en dan geen rock and roll en blues? Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is niet echt zo... maar uh, leuk om mee te maken. Ik vond het te gek om... Te, ja, die Graylin, die, die komt uit Louisiana. Die is altijd on the road geweest met blues en zo. En dus die kwam hier. Naar. En iedereen vond hem te gek. En al die meiden vond hem te gek. Dus die, zo, die heeft daar dan gewoon... Die heeft, die heeft, die heeft wel een uh, rijtje afgewerkt, zeg maar. Was je jaloers op hem dan? Nee, nee, nee. Ik was niet jaloers. Ik vond, ik, vond, ik vond het heel geestig om te zien. Heel veel gelachen En nee, ik was er niet jaloers op. Nee. I had my fair share. <laughs> ja, heel mooi. Uh, ja. Het is bijna één uur. De, de avond zit Ja, dat gaat hard. Uh, maar wat brengt de avond nog? Nou, wat brengt de avond nog? Ik zou hier blijven. Hè? Ik zou hier blijven. Maar ik denk dat ik... Uh, die jongens die zitten in het café Bijnert en uh, Guus. Ik denk dat we straks uh, met Lincoln uh, de IJzeren maar eens even over. Uh... <laughs> Die kant weer eens af gaan. Nee, dat ga kan ik, ik morgen nog even. Ik zou hier eerst morgen nog even doen in Amsterdam. Maar dan ga ik lekker naar huis en dan ga ik morgen nog even. Even naar, naar, uh, naar het dorp. Morgen zondag misschien nog even. Dan de kerk. even nog op de kerkorgel spelen. Nou, dat zal morgen wel niet gebeuren. Maar... <laughs> moet ik wel even doen. De kerkorgel is gerestaureerd. Nou, ik heb nog niet het weer opgespeeld. Dus ik ben wel benieuwd. En uh, nee, we zijn al een paar dagen vrij en dan gaan we, woensdag gaan we naar uh, Zethoog en Bas. Ja. ja. Dan hebben ze daar naar de carnaval gehad. Dat je kan zonder... reclame maken wat je wil, maar het is overal uitverkocht. Ja. Dat is toch onwaarschijnlijk? Ja. ja. En, en ik heb begrepen dat woensdagavond uh, de pastoor komt die mij gedoopt heeft. Die woont inmiddels. En in... ik heb begrepen dat die daar komt. Ja. ja, het is inderdaad allemaal uitverkocht. Dus toch... Als jij woensdag, dat is, dat is als woensdag daar gaat spelen op Sertoogen dan zullen ze half in slaap zijn. Ja, die slapen. Goed. Uh, ik wou jou in ieder geval bedanken voor deze, ja, nou, voor deze buitengewoon mooie avond. Ja. Tot, ik bedankt voor het gesprek, maar zeker ook bedankt voor de, voor de mooie, mooie voorstelling en voor de mooie plaat. Nou, jij hartstikke bedankt. Ik vond het hartstikke gezellig. Dankjewel, Daniel Roos. <lacht> <lacht>